Jetzt ist die Zeit für dich. Komm, jetzt ist die Zeit.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 Dit was het NWC. Anyway. Zandvoort, Zandvoort heeft Zandvoort het. het al 20 jaar. En jij beleeft het. ZFM in 2010, al 20 jaar live. ZZFM. Nu. nu de nacht. G F forward John G F.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 inside As the tears of frustration roll down my face Why does love always have to turn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 El estrellado mujeres esperan sus hombres o las que pasan tomando mi imaginando de vengo después del viaje y que abrazo mi amada pierdo el solido del mar me devuelve a casa no soy to do You loved me, but it's you, you don't care. I can't love to know, I can never love you. <laughs> Who broke my heart? You did, you did, all you the talking